Worden we wereld beroemd mee? Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We zingen de wereld. Dan komen we een villa en een Nou, een villa en een nou, jas vind ik trouwens ook weer niet nodig. Dat is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in de roman, is Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Nou, ja. Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja luister. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou bang. Bang. Piek, het je echt belachelijk. Wij zijn het varken En de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat die Polyvaasjes en een vries. Ik kost weer mijn handen voor. Geen jij Naar. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de, ik ook, ik ben de kip, jij bent nou, de nou, skip. Ik ben de paus, de smaar, jij ook, bent hè? de pil. De blonde, Denny, de Wij zijn een doedelzak in Tirol. Dingen, jij bent Bertien Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. De jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Nog een beetje reclame zitten maken, Jij bent pieter. Ik het klavier. Oor. Het leek ja, me het ook sterk. Nou, mij ook. Het leek me ook sterk. Ik mag ook sterven.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 I'm aching. I'm seeing clearly now. Wipe away the tears, and I will be free. I'm I see worlds Flotter dans l'air, trop lourd, du presque rien.